Over ons is het laatst der eeuwen gekomen. En ik vind het een heel treffende psalm die we net hoorden. Die die pijn laat zien van een verbroken koninkrijk. Een David, een zoon van David die ontbreekt. En de onmogelijkheid daarvan. Omdat in het hart van de psalm staat dat er een verbond is. Een verbond met die koning. Dat zijn zoon voor eeuwig op de troon zou zitten. En waar is die zoon nu? Waarom is die troon kapot? Waar is dat koninkrijk? En nu zijn we al zoveel duizend jaar verder. Nadat deze psalm gezongen is. En het koninkrijk is er nog niet. En we wachten nog. Maar er is ook geen tijd... waarin zoveel hoop is geweest. Al lijkt het heel klein te zijn in ons gevoel, wereldwijd worden de profeten gelezen. Wereldwijd wordt Jezus aangenomen als verlosser. Wereldwijd komt het verlangen naar een koninkrijk terug. Heel de wereld heeft gehoord van het evangelie. Zo goed als heel de wereld... Leest het woord van God. Het is een kwestie van 10, 15 jaar voordat de Bijbel in alle talen vertaald is. Er komt een groeiend besef wereldwijd dat er een koninkrijk was, is en zal zijn. Dankjewel Anneke. En deze psalm is de laatste psalm van het derde boek van de psalmen. Net als we deze week de laatste parasha uit Leviticus hebben gelezen. Het derde boek van de Torah. En het geeft uitzicht op dat koninkrijk. Op een andere manier dan in Leviticus. Maar een manier die bij elkaar aansluit. Want er is uitzicht op een koninkrijk. Als Leviticus afsluit, dan is het volk Israël ook nog niet bij dat koninkrijk. Dan staan ze nog bij die berg. En moeten ze nog door de woestijn heen. 40 Veertig jaar. Voordat ze in het beloofde land aankomen en kunnen beginnen met de strijd. Op dezelfde manier voelen we die boodschap in Psalm 89: We moeten nog een stukje. Maar het laatst van de eeuwen is over ons gekomen. En de hoop leeft wereldwijd. En het Koninkrijk zal komen, want er is een verbond. Nu uh, zitten we in een serie over het goede nieuws. En uh, daar wil ik vandaag ook weer een, uh, stilstaan bij een stukje van het goede nieuws in Gods woord. En dat is precies in het midden van deze psalm. In het midden van de psalm wordt, geschreven, wordt uh, het koninkrijk van David bezongen als een prachtig koninkrijk dat nooit stuk kan. Omdat Gods trouw eraan verbonden is, door een verbond. Dit koninkrijk kan niet stuk. David zit op de troon en zijn zoon, Salomo, en weer een zoon en weer een zoon en ze dienen God. Ze dienen Yahweh, de God van de Hebreeën. Het gaat wel eens mis, nou dan, dan krijg je even wat strubbelingen, maar het komt weer goed. Dan komt weer een, een Jozefat op de troon die alle hoogten slecht en weer is het koninkrijk beleefd een gouden eeuw. Dat is het hart van de psalm en aan het einde van de psalm het verbroken koninkrijk dat weg is. En, daar wil ik, en de, het verdriet daarover. En daar wil ik de volgende keer bij stilstaan, als we nadenken over het goede nieuws van een huilende God. Maar deze keer daar precies tussenin. Als het koninkrijk op zijn gouden eeuw is, op het hoogtepunt van haar bestaan, dan komt er iets binnen in dat koninkrijk, wat er niet binnen hoort te komen. Wat het begin is van het einde. En dan wordt gewoon boos. En dan stuurt hij een boze profeet. En die profeet is Amos. Dat is de eerste profeet die definitief een boze profeet is. Al langere tijd waren er profeten, maar dat waren over het algemeen geen boze mannetjes. Dat waren mannen die gezien werden door het volk en, en groot waren in Israël, in het koninkrijk van David. Amos is de eerste die spreekt over een boze God. En daar willen we vandaag bij stilstaan. We hebben dus gekeken naar Abraham, de tijd van Abraham, de tijd van Israël in de woestijn als ze uitgeluid worden uit Egypte, de tijd van de Richteren als Israël in het beloofde land is aangekomen, en we hebben gezien hoe Israël zelf als een fakkel brandt. En vervolgens hebben we gekeken naar de toppunt van het koninkrijk. Als koningen aan de macht komen die Gods koninkrijk gestalte geven op aarde. En die leidt de gemeenschap van Israël tot shalom, heelheid. En nu is het zo dat Israël daar nog steeds is bij die shalom, bij die heelheid. Een groot koninkrijk dat alles te zeggen heeft in de regio. Koningen die staan op de een na de ander en ze eren en dienen God. Niet altijd met hun hele hart, maar toch meestal wel heel dichtbij. En dan gebeurt er iets dat er een profeet optreedt die heel boos wordt. Wat zou dat nu zijn? We gaan even kijken naar de oude profeten die voor Amos optraden in het koninkrijk. En dan de nieuwe profetische stroming die met Amos komt. En dan gaan we kijken naar um, Abraham Heschel... U kent hem misschien wel. Hij schreef het boek De Profeten. Dat uh, wordt dit jaar in het Nederlands vertaald. Dus dan kunt u het ook in het Nederlands krijgen. En dan kijken we naar wat nu het goede nieuws is van een boze god. Best wel uniek natuurlijk dat een boze god goed nieuws heeft. De oude profeten. We hebben bij het verhaal van Gideon al gekeken naar een profeet die optrad na ...mozes, nadat de Torah gegeven was. En uh, dit was de boodschap. Deze profeet heeft geen naam. Het is de eerste profeet die optreedt in Israël. En hij zet de toon van de boodschap van de vroege oude profeten. En dit is zijn boodschap. Zo zegt Yahweh, die slaven vrijmaakt, die ook jullie vrijgemaakt heeft... ...die tot doel heeft gesteld om jullie ook vrij te laten zijn... En dat zijn de profeten die het, die het volk aanmoedigen om, naar, om voor die vrijheid te gaan strijden. Want God staat erachter. God heeft een verbond gesloten. Jullie kunnen het. We kunnen ervoor strijden. Dat zijn de, de profeten die het volk een hart onder de riem steken. En die het volk verder helpen. En zo zien we een Gideon opstaan die daarnaar luistert en doet. En inderdaad Israël brengt tot haar doel. En zo zijn er nog meer profeten die optreden. Op een gegeven moment de laatste profeet, daar wil ik even naartoe, is de profeet Jona. Dat is in 2 Koningen. 2 Koningen 14, vers 23 tot 25. Kijk, hier zien we nog de tijd van uh, de oude profeten. Dus van de profeet uit Gideon tot aan Jona is ongeveer de periode dat de oude profeten optraden. En die waren heel populair. Elia en Elisa gaan we zo ook even naar kijken. Jona is de laatste profeet. En daar lezen we iets over in 2 Koningen 14. Vers 23. Dat is uh, in de tijd van Jerobeam II. Dat is een koning uit de dynastie van Jehu. Die Agap van de troon heeft gestoten. En een nieuwe dynastie heeft gevestigd in Israël. Die beter tot zijn doel kwam. En de derde koning na Jehu is Jerobeam II. En in die tijd... Aan het begin van zijn koninkrijk treedt Jona op. In vers 25. Hij bracht ook het gebied van Israël, Lebo Hamad, tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van Yahweh, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona. De zoon van Amitai, de profeet uit Hever. Het bijbelboekje Jona dat we hebben, is Jona van Amitai, dezelfde profeet. En we weten uit dat boekje dat Jona niet in Israël is gebleven. Hij heeft deze boodschap gebracht in Israël en daarna werd hij geroepen om naar een heidenvolk te gaan. Maar zoals je ziet hier in de tekst heeft Jona een prachtige boodschap. Hij heeft aan de koning gezegd, u gaat een gebied winnen. Een compleet gebied en dat mag u bij Israël voegen. En God heeft zo gedaan. Die profeet die zal wel in aanzien zijn geweest bij de koning. Absoluut. Nou ja, en toen Jona de opdracht kreeg om naar het buitenland te gaan... kunt u zich voorstellen dat hij daar niet zoveel zin in had. Hij had zo'n aanzien. En de, en de woorden die hij sprak, die kwamen uit. En het koninkrijk bloeide. Dat zegt iets van de context van het, boek, het Bijbelboek Jona. Wat misschien wat nieuw is in onze oren. Tenminste, voor mij was het nieuw voordat ik me in deze preek ging verdiepen. Jona was een man van aanzien... Het, die kwam bij de koning binnen en de koning zag hem graag komen. En ja, die dingen die hij zei, die waren in overeenstemming met de Torah en met wat God zei. En het koninkrijk werd gebouwd. Dat schetst iets van die oude profeten. Hoe zij in aanzien waren. En een goede boodschap hadden, die gehoord werd. Eeuwenlang, van de tijd van Gideon tot de tijd van koning Jerobeam II in Israël. Een hele tijd dat Israël bloeide als koninkrijk. En steeds weer iets van die bloei liet zien. Doordat de profeten de vrienden waren van de koningen. En in aanzien waren bij het volk. Je hadden dus ze ook profetenscholen. Daar lezen we over als uh, Sal aan de macht komt. Dat er groepen profeten zijn die samen God zoeken en samen dingen beleven. En samen groeien in het kennen van God. En... Uh, ja, daarmee bezig zijn om ook een, een, een, dienstig te zijn aan het volk. Dat ging beter bij de profeten dan bij de priesters, zoals we weten. Bij de priesters faalden het nog wel eens. Ja, in de tijd van Hofni en Pingas. Maar de profeten, dat was een ander verhaal. Eeuwenlang zijn die heel succesvol geweest. En mensen uit het volk die zich geroepen zagen of die toegewijd werden, volledig toegewijd werden die kwamen bij zijn profetenscholen en die leerden God te verstaan en een band met hem op te bouwen, zodat zij die boodschap in Israël konden uitdragen. De tijd van de profetenscholen. Nu, de twee bekendste profeten uit deze periode zijn natuurlijk Elia en Elisa. En uh, daar is ook wat bijzonders mee aan de hand, als we nu deze context ...in de gaten houden. Als we weten dat profeten bekend waren... ...populair waren, ge, graag gezien... ...vrienden van de koning... Ja, ...profeet Nathan... Die, uh, ...die was een vriend van koning David... ...en hij durfde best wel wat te zeggen... ...die Nathan... ...het betekende niet dat de vriend dus... ...een popiopi was... ...die de mensen naar de mond sprak... ...of de koning naar de mond sprak... ...nee, hij durfde best wel wat te zeggen... ...en de zoon van deze profeet Nathan... Die is weer bevriend met koning Salomo, hebben we de vorige keer gezien. Dus zo zien we dat die band tussen profeet en koning goed is. En dat dan het koninkrijk bloeit. En haar gouden eeuw beleeft. Profeetenscholen varen er. En daar lezen we ook weer over in de tijd van Elia en Elisa, over die profetenscholen. Maar nu gebeurt er iets heel bijzonders. Want Elia, als hij optreedt, het eerste van zijn optreden, gaat hij naar koning Ahab, dat is dus iets voor de tijd van Jona, en we weten het, heeft hij niet zo'n vriendelijke boodschap voor de koning. Het eerste wat hij zegt tegen de koning is, drie jaar zal het niet regenen. En dat heeft zo zijn redenen, want jullie moeten weer terug naar God. Elia is de eerste profeet die in oppositie gaat. Hij stelt zich tegenover de koning. En dat was best wel gevaarlijk profeten waren normaal gezien heel populair en de vrienden van de koning. Maar Agab die wijkt zo ver af dat de profeten niet meer recht stonden tegenover God. En dus in de oppositie moesten. En in de tijd van Elia werd dat gehonoreerd door het volk. Heel het volk dacht, ja, eigenlijk heeft hij gelijk. En die profeten waren populair. Dus de koning moest wel oppassen. Hij kon niet zomaar de profeten als einde brengen. Want hij wist heel goed die profeten scholen zijn. Het volk volgt de profeten. En toen kregen we Elisa. En deze profeten kwamen bij het volk. En de koning die kwam niet meer over. In die tijd van Agab. Totdat, en dat is misschien een vrucht van de profetie van Elia en Elisa. Er een nieuwe koning aan de macht komt. Koning Jehu in Israël. En die gaat de hervorming doorvoeren Dat is heel veel gelijkenis met de tijd van Luther daar heb ik pas een boekje van gestudeerd en ook Luther was een populaire profeet zoals Elia zo gezegd, die een aantal misstanden onder het volk aankondigde en de koning stond op, koning Frederik de wijze en die ging achter hem staan net als Jehu en Elia eigenlijk samen het koninkrijk opruimden. Elia en Elisa, heel populair. En als dan de koning op de troon zit, koning Jehu, dan doet hij het werk dat de profeten gezegd hebben en de band is hersteld tussen koning en profeet. De oppositie van de profeet had zijn werk gedaan. Het was goed gekomen en het koninkrijk kon weer bloeien. En we zien dat dus door Jona, die die goede band weer heeft met de koning en eigenlijk helemaal niet weg wil uit Israël. Dan de volgende profeet... ...is de profeet Amos. En die profeet, die treedt ook op... In hetzelfde, ...bij dezelfde koning, Jerobiam de Tweede. Maar dan iets later. Als Jona naar Nineveh is... ...komt er een boer uit Juda... ...en die gaat een boodschap neerleggen in Israël... ...het tienstammerrijk. En daar wil ik eerst iets even over... Uh, um, ...Abraham Heschel zeggen... En waarom ik dat boek heb meegenomen. En hieruit ziet u een foto van deze beste man. Die heeft dus een prachtig boek geschreven over de profeten. En hij heeft met name ingestoken op Amos en verder. Dat is dus de nieuwe stroming onder de profeten die een andere boodschap lieten horen dan voor die tijd. Dat is ook niet zo vreemd dat we daar meer van weten. Want de bijbelboeken zijn opgenomen die komen van die nieuwe profeten zogezegd. Die hebben een boodschap die ze op schrift lieten stellen, omdat ze zodanig in de oppositie waren, dat hun boodschap niet meer gehoord werd. En dan maakten ze boeken. En die lieten ze achter. En die hebben we gelukkig nog. En Heschel is een jood die uh, in de afgelopen eeuw uh, al die profeten bestudeerd heeft. En hij begint bij Amos. En hij herkent in het Bijbelboek Amos een, een boze god. En hij zoekt er eigenlijk naar van waarom zijn die profeten nou in de Bijbel opgenomen. God is toch helemaal niet zo, uh, zo menselijk, zo gezegd als wij dat hij boos kan worden. Ja, hij kan boos worden, maar God staat daar toch boven? God kan, hoe kan God nou boos zijn? Ik bedoel, God heeft toch alles in zijn hand? God is toch almachtig? Waarom zou hij boos worden? En daar heeft deze man over nagedacht. En toen hij uh, over het hoofdstuk dat hij over Amos schrijft, heb ik deze zin eigenlijk samengesteld. Dit is geen citaat, maar ongeveer de boodschap uit dat hoofdstuk over Amos. En dan zegt dus Abraham Heschel, vreselijk is God's stem. Want God heeft een zeer gevoelig hart. Als zijn regels gehandhaafd worden, nou dat was in die tijd het geval, het waren rechtvaardige koningen... Die op de troon zaten en die het koninkrijk deden bloeien. En die nog wel eens de bezem er doorheen haalden zoals Jehu. Het ging allemaal redelijk goed. De feesten werden gefiet, De Gouden Eeuw bloeide nog steeds. Toen Amos kwam. Maar als zijn regels gehandhaafd worden, terwijl achterloosheid en verdrukking door dezelfde mensen toenemen... Dan zullen Gods boze woorden als een donderslag bij heldere hemel gaan weer klinken. Wat is er namelijk gaande? Die koningen en die vooraanstaande mannen in Israël die altijd God gediend hebben in deze gouden eeuw. Die dienen God niet meer zo volledig. En dat is te zien doordat zij de armen niet meer zien. De armen, de weduwe en de verdrukte, de wees... Die, krijg, die, is, die, die positie komt een beetje in de verdrukking. Want ze worden niet meer gezien. De rijkdom is naar het hoofd gestegen. En wij zijn het koninkrijk van God. Wij zitten in onze gouden eeuw en wij dienen God. Precies volgens de regeltjes. Gaan we even verder naar kijken. Wat precies de boodschap van Amos is. Zullen we het Bijbelboek Amos eens even opzoeken. Rond bladzijde 1450 in mijn Bijbel. En ik uh, neem zo een tekst hier en een tekst daar. Dus we gaan een beetje uh, niet heel systematisch doorheen, Maar een beetje tussendoor zo. En het eerste wat mij opviel. Is dat Amos helemaal geen profeet is. In uh, hoofdstuk 7 vers 14 staat dat. Dan wordt Amos geconfronteerd door iemand die zegt, ja boodschap is uh, niet helemaal koosier. Die is niet politiek correct. En toen zei Amos tegen Amazia, ik ben ook geen profeet. En ik ben geen profeet zoon, Maar ik ben een veehouder en moebijkweker. Een boomverzorger. Hoe kan hij nou zeggen dat hij geen profeet was? Nou Amos, die was niet in een profeetenschool geweest. Die had niet, zoals Elia en Elisa en al die andere oude profeten... die, die, die, die profetenschool gehad, waar hij met God was opgegroeid... en met God die kennis had opgedaan. Hij, was een heel, hij had een heel ander beroep. Hij was niet toegewijd, zo gezegd, aan het profetenambt. Hij was een boer en dat was heel uniek. Want als er een profeet kwam, dan moest hij toch zijn, zijn school hebben... en zijn, zijn leermeesters en... en ja, die, die, die school, dat stond garant voor een stukje profetie, waar uh, ja, wat, wat politiek correct was ook uiteindelijk. Hè. Dat was in eerste instantie natuurlijk niet zo. Dat was eerst goed. Die profetenscholen hadden een goede positie, omdat ze naar God luisterden en een boodschap voor de koning en het volk hadden. Maar meer en meer sloop dat koninklijke belang in die profetenscholen. En, kon dus, en luisterden dus ook wel naar de stem van God. Maar de stem van de koning werd wel heel belangrijk. En uh, wat gebeurde er dan? Die profeten die hadden natuurlijk de Torah. En die uh, onderwezen, onderwezen de Torah al eeuwenlang in het koninkrijk. En het bloeide, zijn gouden eeuw. En. Uh, en ze hadden de Torah. Maar ja, de koning die had zo zijn belangen. En de, rijk, de, de rijke mannen, de, de economie zo gezegd, die de economie bepaalden. Die hadden zo hun belangen en die zagen steeds minder dat er ook verdrukte waren en armen. En die waren meer en meer uit op, het, op hun rijkdom. En het uitbreiden van hun, hun, hun gezag en, en rijkdom. En daar gaat het mis. Want de profeten heel langzaam, die schoven mee. De profeten scholen. En die hadden de Torah en die hoefden eigenlijk alleen maar één ding te doen. Luisteren naar wat de koning zegt. En dan proberen te zoeken of de Torah dat inderdaad ook zo zei. En heel langzaam verschuift dat. En dan komt er dus een profeet die helemaal geen profeet is. Die heeft niet de juiste papieren. Dat is gewoon een boer. Amos heeft dus de verkeerde achtergrond zo gezegd, Om in politiek Israël op te treden en de stem, de boodschap van God te geven. Hij heeft de achtergrond van een boer. Uh, in Tecoa, niet zeg een plaatsje. Daar, daar, of boer uh, staat er, maar uh, eerder denk ik aan een herder. Omdat hij kudden heeft. En hij heeft kudden en hij heeft bomen met fruit. En die, uh, die, die verzorgt hij. En daar is hij mee bezig. Dicht bij de natuur. Dicht bij het leven wat de aartsvaders ook leefden. Met kudden en een familie. Gewoon dicht bij de natuur, Dicht bij God. En deze man die wordt eruit gehaald, en die wordt gezonden met een missie naar Israël om een profeet te worden. En een profeet te zijn. Nou ja, die, heeft, die mist dus die politieke omgeving, waardoor hij niet goed is geïnstrueerd over deze politieke omgeving. En als hij dan zijn optreden begint in Bethel, dan krijgt hij als eerste die tegenstander, en dan komen we bij die context: een priester. Een priester die komt eventjes vertellen, ja, uh, luister in vers 10. Amazia die hoort zo die profeet Amos en hij stuurt een bode naar Jeruzalem, de koning van Israël, om te zeggen, Amos heeft een samenswering tegen u gesmeten in het midden van het huis van Israël. Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden. Want we weten, als iemand zegt een profeet te zijn, dan is hij populair. Dat is de gangbare gebruik van toen. Dat profeten gehoord werden en het volk de goede kant op wisten te brengen, zoals Elia en Elisa. Want dit heeft Amos gezegd. Jerobiam zal sterven door het zwaard. Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd. Weg uit zijn land. Amazia is heel zeker van zijn zaak. Deze profeet die heeft niet uh, de juiste boodschap, dat gaat niet goed... Oppositie, dat is iets van vroeger, toen, toen Jehu moest komen, was allemaal mooi en aardig, maar vandaag niet. Dat, dat, dat kan niet. Dus de priester zorgt er even voor dat, uh, eh, dat de koning te horen krijgt van, uh, nee, dit, dit gaat niet werken zo. Uh, deze man moet van het toneel verdwijnen. En dan keert hij zich tot Amos en hij zegt, Siener: ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar je brood, ga daar profiteren, hier Kun je beter niet zijn, De politiek is niet ingesteld, mannen zoals jij. In Bethel mag u niet langer profiteren, want dat is het heiligdom van de koning. Dat is het huis van het koninkrijk. Oei. Hoe zeker die man van zijn zaak is, dat is bizar. Hij is zo zeker van zijn zaak, dat die man hier komt brengen. Nee, dat... ik zal wel even zorgen dat die man van het toneel bedwijnt. Helemaal geen kunst staan. En toen zei Amos dus, ja maar ik, ben, ik, heb niet een, ik heb geen profeet zoals jij denkt dat een profeet is. En daarom zegt hij dat, ik ben geen profeet. Want ik, ben, ik heb die opleiding niet en ik ben niet opgeleid om de koning naar behagen te spreken. Ik heb een heel andere opleiding. Hij is dus politiek gezien volledig uit de bocht. En hij zet zijn leven op het spel. Dat is wat we uit deze passage zou kunnen zien. Amos, gaat daar staan in Bethel. Hij heeft zijn missie, hij heeft zijn achtergrond. En waar hij, waar hij voor staat, daar staat hij voor. En als hij moet sterven, nou ja, dan sterft er een herder uit Tekoa. Wat hebben we daar nou aan? Dat maakt niet uit, dat kan gebeuren. Zo, zo staat hij daar. Zo puur. Dat is de houding die ik ook een beetje in Luther proefde. Toen ik een boekje van zijn proces las in 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hij stond daar. Voor zijn zaak. Die aflaterhandel, die kan niet. Daarmee wordt, de, wordt het volk uitgeperst. En de nederige verdrukt. En de arme, die heeft nog slechter dan hij het zou kunnen hebben. Luther die stond voor zijn zaak. En dat had elk moment net zo met hem af kunnen lopen als met uh, uh, iemand voor hem. Johannes Hus. Gewoon op de brandstapel. Dat was de politieke verwachting die hij had. En zo staat Amos hier ook. De brandstapel die staat al bijna klaar. Om hem af te voeren. En zo brengt hij zijn boodschap. Bijzonder. Wat zijn nu Israëls overtredingen? Waar de, die die Amos nou komt brengen? Amos die komt daar dus uit Juda. En die gaat in Israël staan, in Bethel. En waarom is Bethel zo belangrijk in Israël? Weet u dat? Afgoderij. Het Gouden Kalf was daarop gebouwd. En ook in het noorden van het land, maar ook in Bethel. Dit was. De plaats waar de eerste Jerobiam, Jerobiam de Eerste. Die had daar een kalf laten bouwen. En die had gezegd: kijk, dit is onze godsdienst. En hier leven wij en hier dienen wij God. En dat is ons Koninkrijk. Wij hebben niks met Judah van doen. De Joden die moeten we een beetje wegmoffelen. Uh, wij hebben een eigen Koninkrijk. En zo is Bethel gebouwd en een godsdienst neergezet in de plaats van de oorspronkelijke godsdienst. Die uit de Joden. ...uit Jeruzalem kwam. En uh, als Amos dus optreedt op deze plaats, dan is dat een heel gevoelige zaak. Want dit is de plek waar Israël uh, al eeuwen staat, al koningenlang geregeerd heeft... ...en zijn uh, misleidende godsdienst eigenlijk gemeengoed heeft gemaakt. Iedereen gelooft wat koning zegt... Vanuit Bethel, wat in Bethel gepredikt wordt, dat is de waarheid. Ja, en dat is zo gegroeid, dat zijn de tradities die, die, die uh, nu eenmaal gelden. En dat is inderdaad ja, een klein beetje tegenstrijdig met de Torah, maar die, dat gouden kalf, weet u, dat is geen afgod, dat is een gerub. Daarop rust God. Dat is God niet, nee, dat is een, een, een, een gerub, een troondrager. Dat wijst ons naar God, net als dat gouden kalaf dat in Dan staat, dat is ook zo'n gerub. Dat zijn de twee gerubs waarop het land Israël verheven wordt. Uh, uh, tot, tot de plaats waarop God rust en troont. Net als op de ark, waar ook twee gerubim staan. En daarop rust God. Dus God is bij ons. God is in Israël. En wij hebben hier een godsdienst opgebouwd. Ja, inderdaad, gouden kalf is misschien niet helemaal juist gekozen. Ja, die, dat verhaal kennen we natuurlijk ook uit het Torah. Maar wij zeggen niet dat het God is. En dat zeiden ze daar wel. Dus je moet dat begrijpen. Dit is onze godsdienst. En wij hebben dat zo opgebouwd. Onze traditie. En je kunt toch niet zeggen dat God ons verlaten heeft. Dat de Heilige Geest ons niet meer leidt. We bloeien. We hebben een gouden koninkrijk. Wie zou er nou in opstand komen tegen deze godsdienst? Nou, nu de armen verdrukt worden, komt Amos. En in hoofdstuk 2 noemt hij de problemen op. In vers 6 tot 8. Vanwege drie overtredingen van Israël, ja vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen. En de armen voor een paar schoenen. Een rechtvaardige... Anderen zeggen dat het misschien hier gaat in om, om, om... een uh, uh, Niet zozeer om een rechtvaardige... Maar om iemand die dus wel van binnen rechtvaardig is. Maar van buiten een beetje zijn bezittingen verloren heeft. Dus niet meer als rechtvaardige herkend wordt. En deze mensen... Daar wordt niet meer naar gekeken. Die hebben geen rol meer in het koninkrijk Israël. Ondanks die prachtige godsdienst. De man die zijn bezittingen verloren heeft. Die komt achteraan in de, in de kerk te zitten. Of in de synagoge. Of in de toenmalige samenkomsten. En uh, ja die heeft niet zoveel belang. Die heeft niet zoveel in het offerkistje te werpen. En daar hebben we wat minder mee te horen. Dus die wordt wat naar achteren geplaatst. En uh, de armen wordt voor een paar schoenen verkocht. Er wordt niet meer naar omgekeken. Ze snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is. Jullie hebben je bezittingen verloren. Nou, dat komt omdat uh, God jullie uh, vervloekt heeft. Jullie hebben verkeerde keuzes gemaakt. Dat, dat kan niet. Ik, we kunnen een bevrijdingsgesprek uh, met u aangaan. He, en dan kunnen we eens nagaan waar de wortel ligt van, van je ongeluk. Maar zien we daarmee die armen? Die even die tegenslag heeft gehad. Hoe dan ook feit is dat hij tegenslag heeft gehad. Nu zit hij achterom, achterin de samenkomsten van het oude Israël. En de geziene personen die vooraan zitten, die zien hem niet meer. Ja, die hebben hooguit een, een pastoraal kamertje waar hij zijn verhaal kwijt kan. Ja, ze hebben er eigenlijk wel, ja, wel vrede mee dat hij het stof op zijn hoofd krijgt van... van, ja, van ja. Dat is nou eenmaal zo. En wij gaan onze weg en wij zijn gezegend. Wij hebben de traditie, wij hebben de, het geloof. En wij zitten op onze plek. Ze duwen de zachtmoedigen van de weg. Als je niet met je stem naar voren komt en duidelijk de boodschap kunt vertellen. Uh, uh, en goed de traditie neer kunt zetten zoals die gegroeid is. Om het koninkrijk te bouwen. Maar je bent zachtmoedig. En, en je gaat rond in de, in de gemeente en je kijkt wie heeft er hulp nodig. Ga dan maar achterin zitten bij die hulpbehoevenden, want daar hoor je dan toch. Ja, nou. Zo wordt de zachtmoedige ook naar achteren gedrukt. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen. Zij strekken zich uit op kleden die zij in onderpand hebben, naast elk altaar gaat hier dus niet zomaar om... overspel en... seksuele uitspattingen. Maar dat gaat hier ook om... afgoderij. Doordat zij niet meer... trouw zijn naar elkaar. Het, als, als gemeente... dat moet je een beetje als beeldspraak zien, denk ik. Waarbij dus... de broeders en zusters als... als gezinnen niet meer omkijken naar de... de armen, verdrukte... en verstotene... maar dat zij... Omgaan met andere godsdiensten en culturen, en, en, en zo langzamer zeker misleid worden tot andere godsdiensten die ze tolereren en die zomaar binnenkomen en een rol mogen gaan spelen. Een vorm van afgoderij. Ze drinken wijn die als boete was opgelegd in het huis van hun goden. De wijn die was uh, uh, toegewijd aan het huis uh, van God bijvoorbeeld. En die wijn die komt ergens te staan. Nou, de priesters drinken hem niet. Nou, we nemen die mee. En gaan we feest vieren. Ik heb het zo een beetje samengevat. Economisch eigenbelang. De armen niet zien, afgoderij en geen toewijding. Dat zijn de problemen die Amos hier aan de kaak stelt in dit koninkrijk. En dan een stukje in hoofdstuk 8, waar hij het nog een keer kernachtig samenvat, vers 4 tot 7. Hoor dit, u die de armen vertrapt en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te doen. Door te zeggen, wanneer is de nieuwe maansdag voorbij, zodat we graan kunnen verkopen. En wanneer is de shabbat voorbij, zodat we de koren schuren kunnen openen. U maakt de Eva kleiner en de sikkel groter en u bedriegt met valse weegschalen. U koopt de geringen voor geld en de armen voor een paar schoenen. En u zegt, wij verkopen het kaf van het koren. Oh, religieus argument. Yahweh ja, heeft gezworen bij de trots van Jacob. Nooit zal ik al hun daden vergeten. Wat een hypocrisie. Als wij die Shabbat uitzitten en genieten van de Shabbat... en dan, om dan weer verder te kunnen met het verdrukken van de armen... Al is het nog zo gering. Wij herkennen het niet, hè? De, deze mensen herkennen het niet alsof zij de armen verdrukten. Ze waren niet met de zweep de mensen aan het afranselen. <laughs> Natuurlijk niet. Het was wel humaan wat er gebeurde. Dat kon allemaal wel. Ze vielen niet buiten de boot, zo gezegd. Het was heel subtiel. Nooit zal ik hun daden vergeten. Amos spreekt een gezegend volk aan op het toppunt van een gouden eeuw, dankzij Yahweh. De arme wordt niet meer gezien. En daar zit het punt. De verbrokene wordt niet meer gezien. En zo komt gebrokenheid de samenleving binnen. De dienst aan Yahweh is een loze buitenkant geworden. Wit de graven, zei Jezus tegen hen die dit ook deden. Wit de graven werden de mannen van Israël in deze dagen. En dat raakt God. En om daar nog een stukje van te laten zien, heb ik uh, uit Amos 6, vers 1 tot 7, even zelf een stukje vertaald, uh, geparafraseerd, zogezegd. Omdat Amos schrijft in een tijd van toen, heb ik geprobeerd om dat een beetje te verwoorden in een boodschap zoals dat nu zou klinken. Dit is dus Amos 6, vers 1 tot 7. Groot onheil. Over de machthebbers in Zion, die daar zorgeloos zitten. En de machthebbers in Shomron, dat is Samaria, die zich veilig wanen. Kijk nu eens naar je buren in omliggende landen. Gaat het hen beter af? Zijn ze groter dan jullie? Vergelijk het eens en probeer te onderscheiden. Je zult zien dat jullie groter zijn dan allemaal, omdat ik jullie God ben en de bron van jullie zegen. Dat weet je best. Toch denk je niet aan de vloek die ik jullie eens voorgehouden heb voor als je afdwaalt. Je bent mij heel subtiel aan het vergeten. Ja, aan het verstoten. Daardoor zal jullie land in de greep van verschrikkingen komen. Oorlog. Maar nee hoor, je geniet alleen maar van je uitbundige luxe en je onbetaalbare en overdreven gedecoreerde meubels. Je zingt liedjes die net zo mooi en gevoelig zijn als Davids psalmen. Begeleid door de prachtigste instrumenten. Net als hij. Maar inhoudelijk zijn het gewoon religieus correcte, emotionele bespelingen. Die je geurend van de parfum zingt. Onder het genot van belegen wijn en vet vlees. En dan zing je voor mij. Terwijl de verdrukte leidt. En je vergeten bent wat liefde voor je naaste is. Je moest je schamen. Je zou moeten rouwen, schreeuwen, de haren uit je hoofd trekken. Vanwege deze schande die de kinderen van Jozef riweneert. En daarom zal je vreugde en zogenaamde aanbiddingsmuziek verstommen. Je feesten zullen ophouden. Jullie decadente, luie donders zullen vooraan in de rij als criminelen afgevoerd worden. Kunt je voorstellen? Amos, die deze boodschap brengt. Maar waarom wordt God zo boos? Waarom zien we zo'n boze God in de profeten? Omdat er een eigenwillige godsdienst is. Die erop uit is om zichzelf te verhogen, eerder dan God. Hier speelt egoïsme mee. Maar hij had toch ook makkelijk kunnen zwijgen. Er was toch een Torah die had uitgelegd dat er een vloek zou komen. God had in feite gewoon terug kunnen zich kunnen trekken en denken van ja, ik heb het wel geweten. Die mensen, daar is niks meer aan te vangen. Op een gegeven moment gaat het mis. Maar ze weten het. Ik heb dat lied van Mozes gegeven aan het einde van Deuteronomium. Hadden ze dat maar gezongen in plaats van die liedjes die op de psalmen van David lijken. Nou, hadden ze iets kunnen begrijpen. Ik ik laat ze los hoor. Ik laat het wel gebeuren. Ik sta er trouwens boven. En het komt allemaal wel goed. Nu, helaas, gaat het mis, maar... Nee. Dat is een beetje de God die wij uh, vanuit de traditie misschien kennen. Een God die boven... Alle aardse zaken staat. Een buitenaardse god zogezegd. Die afstand heeft genomen van zijn schepping. En die uh, uitverkoren heeft. Die is voor, me, voor het hel. En die is voor de, de hel. <lacht> en uh, die de, de, de, zit allemaal zo. Nu kan ik op met mijn armen op, over elkaar blijven zitten. Totdat alle mensen zich uitgefilterd hebben. En dan halen we die erbij. En die, die, die zijn voor eeuwig aan de vlammen overgeleverd. Uh, zo kennen wij God een beetje. Een beetje een apathische God. Die geen gevoel heeft. Niet, niet betrokken is bij de mens, maar op een afstand staat. Maar het hebben van gevoelens. is toch iets redelijk nieuws als we kijken naar de afgelopen eeuw. Iets wat in de. Um, onder andere door Heschel. onder aandacht is gebracht. en wat best wel een unieke boodschap was op zich. Het, uh, uh, want God wordt hierin afgeschilderd als een God die heel dicht bij de mens staat. Dichterbij dan we soms misschien wel gedacht hebben. Niet altijd. Gelukkig is er door de eeuwen heen ook wel dat beeld bewaard gebleven. Maar het, het is prachtig om te zien hoe God hier als een gevoelige God afgeschilderd wordt. Die, die het niet koud laat dat het volk ten onder gaat. Die het volk in, haar, in de Gouden Eeuw ziet, op het toppunt van haar zegen. Toppunt van de zegen. En daar gaat iets mis. Daar zit een kwinkslag die niet goed komt. En dan wordt God boos. En zijn stem klinkt als een, als een donderslag bij heldere hemel. Want dit raakt hem zo diep. Als de armen, de weduwe en de wezen... Niet meer gezien worden en aan een lot overgelaten worden. En dan roept God het uit en wordt hij boos. En dat laat hij merken ook. En Heschel zei dat zo: God heeft pathos. Pathos is het Griekse voor uh, uh, gevoel. Voor een, een God die gevoel heeft, meeleeft, die geraakt kan worden, die op zijn hart getrapt kan worden. In plaats van een apathische God. ...wat uit de Stoïcijns achtergrond komt. Grieks, uit een Grieks Stoïcijns denken. Deterministisch denken. En God, die kun je raken... ...door je daden en door, door je leven. Nu leven we in een heel andere tijd. We leven in een tijd dat we eigenlijk... ...aan het toppunt van de vloek zijn. We zijn verstrooid... Israël is verstrooid, in ballingschap gegaan. Ja, er is weer hoop, er is weer een staat Israël. Israël komt weer bij elkaar. Maar er is nog steeds wereldwijd weinig te zien van het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God breekt nog niet door. Al zijn de tekenen er. En we leven nu in een tijd dat ik denk dat we niet zoveel te maken krijgen met een boze God. Omdat het Koninkrijk zo ver op afstand staat ik denk dat we nu te maken hebben met een God die liefdevol bezig is om de draden, om de mensen bij elkaar te brengen om de mensen te herstellen in hun doel, door ze onderwijs te geven door ze te leren over wie hij is door, hem, door, ze, door de mensen in zijn hart te sluiten die hij wereldwijd zoekt mensen die een waardig lid zijn van Israël ondanks dat ze in ballingschap zijn die op een waardige wijze hun leven wandelen als ballingen. En omzien naar de armen en de weduwe, de verdrukten. En zachtmoedigheid ontwikkelen in hun bestaan, in hun leven. Zo'n God hebben we vandaag mee te maken, denk ik. Ik wil dat er even bij zetten, omdat als we over een boze God spreken en het goede nieuws dat eruit komt, dan kan het gevaar zijn dat God nog steeds als een boze God zijn goede nieuws wil profileren. Dat we denken van, uh, het, God is een boze God. Sommige, hier en daar, wordt God nog als een boze God afgeschilderd. En ik denk niet dat God in deze tijd een boze God is die ons zit op te wachten en uh, ons precies al onze kwade daden laat zien om ons vervolgens af te martelen. En dat beeld kan soms wat minder zijn bij ons, omdat wij uit de christelijke traditie komen. En dat is goed. Ik wil daar niet tegen zijn. Maar God is een God die ons zoekt en op ons wacht. Als wij, ons, als wij zijn hart reflecteren in deze wereld, dan zal Hij bij ons komen en zich met ons samenvoegen om op te trekken. Op te trekken naar het Koninkrijk van God dat aanstaande is. En daar wachten we op. En dan wil ik nog één keer iets over die psalm zeggen, Psalm 89. Het Koninkrijk was er, het gezegende Koninkrijk, de gouden eeuw. En het verbond werd gesloten met David. En toch is het Koninkrijk afgebroken. Psalm 89 is een gebed, een intens gebed. Wat, er, wat laat zien. Van iemand die het leed met zich draagt. De pijn van het verbroken koninkrijk. Kunnen wij dat ook zeggen? Dragen wij dat gebed met ons mee? Zolang het koninkrijk er nog niet is. Leiden wij er dan onder. Dat we met God verlangend zijn. Dat zijn koninkrijk aanbreken kan op deze aarde. Dat wil ik meegeven. En dan nog even een samenvatting. Gideon... Die liet Israël als een fakkel branden. En zo werd Israël een gemeenschap van getuigen. En een gezalfde koning leidt de gemeenschap tot shalom. Maar als die heelheid dan aangetast wordt. Dan zien we een boze geraakte God. Die vertelt waarom de heelheid wijkt. Want het gaat hem er niet om dat zijn woorden uitkomen die toch al in de Torah stonden. Het gaat hem erom dat mensen tot hun doel komen. En dat ze daar blijven. Dat het koninkrijk komt en dat het koninkrijk blijft. En daarom werkt hij daaraan. En daarom heeft hij de Messias vooruitgezonden, de zoon van David. En die zal weer komen om het koninkrijk te vestigen. Halleluja. Amen.